Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Slachtofferhulp in Rotterdam ziet steeds meer mensen langskomen die last hebben van alle explosies in de stad. Denk hierbij aan uh, onrustig slapen, flashbacks, uh, kortlontje, uh, nachtmerries. Dit jaar zijn er al meer dan 60 explosies in de stad geweest. Waarschijnlijk zitten drugsbendes daarachter. En bij een drugscontrole in Middelburg zijn honderden kilo's cocaïne gevonden. Bij een bedrijf lag 430 kilo en in de haven vond de douane nog eens 500 kilo. De bedrijven waar het spul werd gevonden wisten volgens de politie van niets. Er is niemand opgepakt, drugs die zijn vernietigd. En de schade door de damdoorbraak van gisteren in het zuiden van Oekraïne is enorm. Maar over slachtoffers is nog weinig bekend. Dat zegt verslaggever Christian Pouwen. Er zijn zeker berichten al van mensen die vermist zijn. Uh, ook volgens de laatste cijfers van de Russische autoriteiten uit Novokagovka zijn er daar zeker zeven inwoners van dat stadje vermist. Tienduizenden mensen zijn op dit moment nog in gevaar door het stromende water. Mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel... moeten soms maanden wachten op reparaties als die rolstoel stuk is. Veel onderdelen zijn slecht leverbaar... Bart uit Nijmegen leidt aan een spierziekte en kan daarover meepraten. Ik heb bijvoorbeeld zes weken gehad dat ik in een handrolstoel moest zitten. Dan kan ik helemaal niks. Dan kan ik niet naar buiten. Uh, laat staan dat ik iets kan doen. Of het nou een baan is of een uitje met vrienden of gewoon een dagje weg. Het maakt niet uit. Ik kan in principe niks. Dat het vaak zo lang duurt heeft ook te maken met een tekort aan monteurs. En het weer nog wolken, maar op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Vooral in het noorden en westen. Aan zee wordt het rond de 17 graden. In het binnenland kan het wel 24 graden worden. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het iets langzaam op de A10-de ring amsterdam noord richting Den Haag. Tussen Lansmeer en de Koentunnel heb je rond de 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB, verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon, zee, Zon. zee, Zandvoort de zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, met nu ZFM in de ochtend. When you got the feeling, try to get higher. Crazy, really it drives you mad. You beat it coming your way. Gathering. Why? the dance and let it happen? Tomorrow's here, right out of your life. As the music drives you closer, and you fall under my spell, I will get you in my arms now. The night can take this no one can tell. All. all I need. So. Oh, oh. oh.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 Actie ondernemen. Hou nou eens je bek. Word je zelf niet gek.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 Oh... Uh.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 I'm gonna En dan bel je mij weer op Maar girl, ik neem niet op Je weet dat het niet klopt, fuck out. Deze is voor al mijn ladies Als de hennie is dan En je weet, weet hoe laat het is A A Alle ogen op mijn baby Als het zit uit is met je ex En je vest diep heeft Zijn we niet in mijn oud -zaam?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 Oh my sisters, yeah. So sweet, so beautiful. Uh, yeah. Every day like queen on a throne. No nobody knows how she feels. Uh-uh. Aisha mm -hmm.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 of style.